In de Verenigde Staten is Richard Burr, een belangrijke Republikeinse senator, opgestapt als voorzitter van de Commissie voor Inlichtingendiensten. Naar hem loopt een onderzoek naar handel met voorkennis. Kort voor het instorten van de financiële markt verkocht hij in februari voor 1,7 miljoen dollar aan aandelen. Burr spreekt de beschuldigingen tegen, maar stapt toch op, hij blijft wel senator. Het weer, vanochtend zon, later wat stapelwolken en in het noorden valt lokaal een bui. Het wordt 13 tot 15 graden.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 Joe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 Il rentra chez lui, là-haut, vers le bouillard Elle est descendue, là-bas dans le... Show you how it's done We we'll take it as it could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 You'd you said you'd be mine till the end of time, but I'm waiting longer. Why don't, don't you, you come, come back? back? Please hurry. Why don't you come back? Please hurry. Come back and stay for. I just four.